Jacobs en de Zee, een vervolghoorspel voor de jeugd in vier delen, naar het boek van G. Holle. Met Pieter Pikman's Het Zeegat uit, in de bewerking van Hanni van Herpen. Vanmiddag horen jullie het derde deel: Weer Nieuwe Hoop. Jongen, we zijn verloren. We moeten niet zo als zoveel mogelijk afkend houden. Krijn! Krijn! Nee. Ik heb dat niemand ons dat gehoord. hoort. Krijn! Help, Krijn! Ah, ah, open, Open, zoveel ja. help je niks, jongen. Alleen krijg hem nooit over. Krijn! Krijn, help hem dan toch! Ik moet mijn mond open. Dat het is. Krijn! Krijn, hoor je me niet? Oh, eindelijk. Vlaag, Klein! Vloog. We kunnen er niet uit! De heer Plink, we moeten hem op de rennen. Daar is op gerekend. Achter die weg, zijn. Ja, opschieten! We staan nog op boven ons middel in het water! Oh, pas op! Daar komt ie! Ja, en nog een! En nog een! Vrij, he. he. ja, rug! Ja, ja. ja, wat had je ons gedacht? We laten jullie niet in de steek, dan ja, komt die weer. Waarom is nou. Nou, dat? Waarom is nou. oh, dat? Waarom is nou. oh, dat? Waarom is nou. oh, dat? Waarom is nou. oh, dat? Waarom is nou. oh, dat? Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom is is dat? Waarom is dat? Waarom is dat? We moeten het schip verlaten. Het vourschip is al weggeslagen. En als die Amsterdam al los gaat, ...dan gaat de campagne ook onder water. We moeten eruit. Erop, Hoe? Met de lijn? Ja, als het nou weet ...hoe die een is. dat dat het mogen zwemmen. Kijk, dat, dat is je dood. Ja, zou je het halen, Tijmen? Het is mijn eentje, dat moet dat vast. Dat mag het niet doen. Jaap zegt dat je het niet mag. Ja, maar Ik kan het, moeder. Ik kan het. Doen. Nee, nee, ik wil het niet. Het is onze laatste kans, maartje. Kruim, zul jij dan toch dat je het niet mag doen? Ja, als ik ons weer begin ik, ik zelf. moet, moeder. Ik, ik kan jullie toch redden? Niet moet de lijn opzij. Nee, nee, nee, dat doe ik. Als het je lukt de hal te bereiken, trek de lijn dan naar je toe. Wij zullen er een trots aanbinden. Die moet je dan aan de wal vastmaken. Daar langs zullen we dan een reddingboeien trekken. Huh? Zo, dat schreef goed. Pas, Stel, stel nou, springentijmen. We kunnen geen tijd verliezen. Nou, ik was aan de lijkant van het schip te water gesprongen. Ja. En ik kwam al gauw in de branding terecht. En viel eerst niet mee. En ik dacht dat ik het nooit zou halen, hè. Want die golven die namen we op en die zogen me net zo hard weer terug. Ja, dat is krachtig zo, hè. Ja, nou, maar ik hield vol. En de, de volgende golf die smijt me dan wel weer een eindje in de goede richting. Ja. Nou, en ineens voelde ik grond onder me en toen lag ik op het strand. En dan wemelde het van de mensen en die hielp om de de lijn naar de wal te trekken. Ja, je vertelt het alsof het een peulenschilletje ja. was. Nou, dat was het Hij is vast niet, Schipper. Want voor ons leek het uren te duren voordat we voelden dat er aan die lijn weer getrokken. Zonder jouw timer had ik nou niet alleen geen schip meer, maar was ook mijn hele bemanning en jouw moeder verdronken. Nou, vergeten zal ik het nooit, Schipper. Maar eh, ik heb nou andere zorgen. Jaap Willems is er niet zo best aan toe. Kan ik even haar hem toe? Nou, dat zou ik niet doen, schipper. De dokter heeft gezegd dat hij absoluut met rust gelaten moet worden. Nou, Jaap heeft zich als een held gedragen. Ja, dat, dat heb je. je. Als laatste moest hij van boord komen. Zo ja, so was het een schipper betaald. Ja, ja. Tuurlijk, Maar het was hem ja. bijna noodlottig geworden. Voor hij de reddingsboei weer naar het schip kon trekken... ging de stad horen in de golven ten onder... Ja, het moest toen in de kokende golven springen of ik wilde nog niet. Ja, gelukkig had die kans gezien het lijntje... waarmee we de reddingsboei naar het schip trokken om zijn pols te binden. Ja. Daarmee hebben we hem bewusteloos aan land getrokken. Mensen, mensen, wat ben ik blij dat jullie het er allemaal levend hebben afgebracht. Ja, ja, ja alleen doen, zal doen, ik voorlopig het zonder schuit moeten stellen. Nou, en niet u, wanneer zal ik nou mijn tweede reis maken? Ja, je, je tweede loopt, reis? reis. Ja, ja. Heb je er nou nog niet genoeg van? Ja. Genoeg ervan? Nee, natuurlijk niet... Ik wil zo gauw mogelijk weer naar zee. Ach, oh, jongen, je weet niet wat je zegt. Ja. Oh, dat weet ik heel goed, moeder. Niet elke reis loopt met een schipbreuk af en, en ik hoor op de zee. <lacht> ik ben het met hem eens. Al zal hij de eerste maanden aan wal moeten blijven, hij hoort op zee. De eerste maanden? Oh, dat hou ik nooit uit. Dat zou toch wel moeten, want eerder zal mijn nieuwe schuit weer. He, heb u dan alweer een nieuwe schuit? Uh, hoe heet die? Oh, oh, jij loopt wel al te vlug van Stapel. Je zal eerst flink moeten aanpakken op de werf van meester Pieter. Ik weer naar de werf? Nooit. <laughs> ook niet als ik ook iedere dag naar de werf ga. U? Ah, nou houdt u ons voor de mal. Nee, werkelijk niet, maartje. Ja, maar u bent toch geen scheepstimmerman? Natuurlijk niet, maar een sjouwerman hebben ze ook nodig. Nou, ik snap er geen snas van. Ja, luister, bij meester Pieter ligt al maanden een nieuw schip op stapel. Ja, met een wat andere vorm dan wij gewend zijn. Dat, dat lange, dat smalle schip. Ja, dat heb ik gezien, ja. Dat bedoel ik, ja. Ja, maar wil u daarmee gaan varen, schipper? Ja. Staat je dat niet aan? O, ja, ze zeggen. Nou, wat zeggen ze? Nou, ze zeggen dat het bij de eerste de beste storm zal omslaan. En dat denk jij ook? O, ja, als u het mij vraagt, schipper. Kap, zei ze, zo gauw het van stapel is gelopen. Uh, kom nou. Nou, ik had je graag weer aan boord genomen, Teun, maar als jij er zo over denkt. Oh, juist. Ik ga mee, schipper. Als je bang bent, Teun, dan neem ik voor jou wel een ander. Denkt u. Denkt u dan dat het wel zou gaan? Ik vertrouw op het vakmanschap van Meester Pieter. Maar je krijgt nog tijd genoeg om erover na te denken. Want de eerste maanden gaan wij helpen bouwen aan dat schip. En dan. Dan gaan we weer naar de Oostzee. Nee, niet naar de Oostzee. We gaan. Ja? Nee, dat vertel ik nog niet. Eerst gaan we terug naar Horen. Je moet me niet kwalijk nemen, hè? Maar ik ben erg nieuwsgierig hoe dat af zal lopen. Zo'n miraal of zo'n ding dromslaan. Ah, wat zou het? Meester Pieter is een vakman. Ja. Die weet wat hij doet. Ik vind het een prachtschip. Over smaak valt niet te twisten, maar geef mij maar een degelijk schip. Kom maar van zo'n nieuwelijks ding, niet zo'n ja. ongelukken. Wacht nou eerst eens af tot het te water ligt. In het water? Let op mijn woorden hoor. Kom ongelukken, vaag. Kom. Mij zien ze niet op de werf. Ik blijf op een veilige afstand. Ongelukken, ongelukken, wat ik je zeg. Ja. Dat zullen we dan gauw zien. Ja. Alleen de achterstutten moeten nog weg. En dan gaat het gebeuren. Voor ik dit prachtige schip zal dopen. Oh, ik ga wat dichterbij. Je kunt je niet horen wat er gebeurt. Wil dit ik mag allen dit. die er aan gewerkt hebben van harte danken. Toen ons oude schip, de stad Horen, vorig jaar bij Texel ten onder ging. had ik niet durven dromen zo gauw weer over een nieuw schip te beschikking te hebben. Daaraan hebt u allen meegewerkt. Dat geeft hoop voor een goede toekomst. Lang heb ik geaarzeld over de naam van mijn nieuwe schip. Het zal niet de naam van ons oude schip krijgen. Ik hoop namelijk dat mijn bemanning op dit prachtige schip... ...dat met zoveel vakmanschap ontworpen en gebouwd is... ...een goede toekomst tegemoet zal gaan. Daarom doop ik u de hoop. En wens u behouden vaart. Jij hebt zeker wel begrepen waar de reis naartoe gaat, hè? Dat zou ik denken, schipper. <laughs> ik ben die eerste reis nog niet vergeten, hoor. Ik heb er ook nooit aan getwijfeld dat we nog eens over zouden maken. Ik ben inderdaad altijd van plan geweest om nog een poging te wagen. Zo. Dan. We hebben de vorige keer veel geleerd dat ons nu goed te pas zal kunnen komen. Ik help het u wensen, schipper. Maar als onze dreggen en haken weer vastlopen of uitglijden... dan zal al die kennis niet voldoende zijn om de buit boven water te halen. Ons materiaal is veel en veel beter dan de vorige keer. Ja. En ik verwacht dat de duikerklok ons uitstekende diensten zal bieden. Die duikerklok is een prachtuitvinding. Maar wie zal daarmee naar beneden gaan? Wie anders dan ik zelf? Huh? Ik haal het niet in mijn hoofd om iemand van de bemanning te vragen... dit gevaarlijke karwei op te knappen. Ja. Ik zal het toch eerst maar weer op de oude manier proberen, hè? De proeven in het Hurlandse Hoofd zijn uitstekend geslaagd, maar vergeet niet dat er maar twee of drie van water daar staat, hè? Dat is niks bij de twaalf die we daar kunnen verwachten. Geen zorgen voor de tijdsduur. Ik ben hm. vol voor je moed. Bovendien, we zijn er nog niet. Nee, dat is zo, dat is zo. Ja is een aardig gangetje, hè? Ja, de zwartkijkers hebben het ook nu weer bij het verkeerde eind gehad. De hoop ligt zo vast als een muur en er staat toch een aardige lap zeil op. Dat zou ik denken. De duinkerkers die zullen ons niet inhalen. Ze zullen het wel uit hun hoofd laten. En anders zullen we ze laten zien dat ons geschut minstens zo goed is als het hunne. Uh, weet het volk al wat we gaan doen? Nee, maar ik ben van plan te vertellen voor we het kanaal uit zijn. Ja, nou, ik, ja we we hebben een hebben. ik heb het er wel eens gevraagd, mee. Ja. Oh, kom, Tijme. Je mag bij niet wijs dat de ouwe jou niet verteld heeft waar we naartoe gaan. Nou, nee. nee, ik weet heus ja. niks meer dan jullie boot. Oh, nou. Nee, echt niets. Ah. Nou, we gaan niet varen naar de straat van Gibraltar. Nee. Hoe weet je dat? Nou, voor zover ik weet hebben we geen lading aan boord. En de ouwe zal niet in balles naar de Middellandse Zee gaan. Nou ja, we, we kunnen toch in de een of andere Engelse haven nog gaan laaien. Dat is natuurlijk mogelijk. Maar eerlijk gezegd vind ik het vreemd dat de ouwe ons niet inlicht over het reisdoek. Ja, hoor. daar steek wat achter. Jij Waarom anders zo geheimzinnig? Nou, leiden we me op de man afvragen. We mogen toch zeker weten waar we naartoe gaan. Ja. Misschien gaan we naar Lissabon om in die specerijen te halen. Ah, oh, Malligheid! Malligheid! We hebben geen mutkoren in het ruim om handel mee te drijven. Nee, daarvoor zou hij niet zo geheimzinnig doen. Ja, wat kan het jullie eigenlijk schelen waar we naartoe gaan? Op een schip als de hoop, dan ga ik als het lot de wereld mee rondzetten. Uh, oh, ja, die blaaskaart. Ja, misschien nee, krijgt, nee, hij krijgt hij dan wel gelijk ook. Nou is, het, is dat hoe in staat. Als hij bijna maar in Engeland dan al zetten, zet. Zo denk ik er ja, ook over. En ik hoop, eh, ik, ik zal je wat zeggen. We gaan het er meteen ja, vragen. Dan gaan, we maar maar we gaan het er meteen vragen. Schipper. Schipper. schipper, En wat is er gaande, Jan? Moeilijkheden. Moeilijkheden niet direct, schipper. Geen moeilijkheden. Je gezicht staat al nog op storm. Vertel op, wat is er? Ja, schipper. We gissen er onder elkaar de hele reis naar En nou zouden we het graag weten. Nou zouden jullie het graag weten. Wat willen jullie weten? We zijn er steeds verder van huis. En we willen weten waarheen. Ja, Ach zo, ik dacht al dat er iets broeide. Jullie zijn toch niet bang? Bang? Nee, bang zijn we niet. Maar we mogen toch wel weten waar we heen varen. Nietwaar? Dat is waar, en dat mogen jullie zeker weten. Ik zal het jullie zeggen. Wij gaan vissen. Wat? Vissen? Zonder netten dan zeker? Jij hebt het bij het goede eind, Teun. Wij gaan ja, ja. vissen zonder netten. Nou, maar zonder malligheid, schipper. U meent dit natuurlijk niet. Ik meen het wel, Teun. Jullie denken misschien dat ik jullie met een kluitje het riet wil sturen... maar dat is toch echt niet zo? Nee. Luister, wij gaan de onoverwinnelijke vloot verslaan. Wat gaan we nou? Ik dacht dat de zee dat al voor ons gedaan had. Die, die, die vloot is toch om eens vergaan? Ja, wat hebben nou, we nou al aan met onze visvangst te maken? Dat zal ik je vertellen, Teun. In 1590 raakten wij bij meesters uit de koers... en zonder dat we dat wilden kwamen we in de Ierse wateren terecht... Daar gooiden we het anker uit en wachten beter zicht af. De volgende dag was het weer opgeklaard en wilden we het anker lichten. Maar het zat muur vast. En met alle hens kregen we het gangspel niet in beweging. Nee. We probeerden een tweede anker uit te zetten... om zo het schip van de eerste anker los te scheuren. Maar niks hoor, het hield nergens. Ja, we begrepen er niks van hè? En besloten het nog één keer te proberen... en anders het ankertouw maar te kappen. Langzaam kwam er beweging in. Maar het vreemde was, het gansspel bleef zwaar gaan. En wat denken jullie dat we boven water kleurden? De mast? Van een van die Spaanse galjoenen? Nee. Een stuk van de spiegel van zo'n schip. Versierd met koperen stangen en staven. Nou, de rest begrijpen jullie zeker wel. Ja, als ik het goed begrijp, zijn we op Spaanse vissen. Oh, nee. <laughs> met welke huis ja. Teun krijgt er al zin in. Zo, mannen, nou weten jullie alles... Als er een van jullie geen zin mocht hebben in een dubbele garage... ...dan kan hij in Plymouth van boord. Oh, no. Er zullen best een paar Engelsen te vinden zijn voor zo'n veteraan. Yeah. Daar ja. hebben we geen Engelsman voor nodig, dat doen we zelf. Wat wil hij maar... Dat, jullie is maar... Nou, hoor, oh, hoor, ja. dat is dan goed afgesproken, Williams. Morgen vroeg om zes uur laat u de grote kaapstander... ...en de verdere materialen aan boord brengen. Yes, sir. Daarop kunt u vertrouwen. Anders nog niet van uw dienst? Drinkwater misschien? Nee, dat hebben we genoeg, dank u. Een goede loods, daar heb ik meer behoefte aan. Oh, een pilot. Een, een ervaren zeeman als u weet zijn tot zelf wel te vinden. Dat spreekt vanzelf. Maar voor een reis naar de Ierse Noordkust met zijn verraderlijke klippen zou een goede loods veel waard zijn. I beg your pardon, sir. I can help. Kunt u mij aan een loods helpen? No, no, I mean... Oh, yeah. u kent geen loods? Maar hoe wilt u mij dan helpen? I'm an Irishman. I know the Irish waters. Aha. Uh -huh. U bent Ier en u kent de Ierse wateren. Laat mij u uitleggen, sir. Mr. Ian Brown is inderdaad een in Ier. Hij is sinds een paar maanden in Plymouth. Hij heeft met zijn vissersboot schibber geleden. Een vis uit Plymouth picked hem op en bracht hem hier aan land. Nu hij wacht op schip dat hij hem naar huis terugbrengt. Oh, he's a good fellow, he's a goeie kerel. Dat komt prachtig uit. Als hij ons de weg wil wijzen, dan zouden wij in ruil hem naar Ierland terug kunnen brengen. Ah, dus? thanks a lot, sir. Ik like graag helpen. Als kleine jongen al, ik visten in Ierse so water, hè. Eh? I beg your pardon, sir. I like to know where precies will to heen. Daar kunnen we aan boord beter over praten. Zonder zekerheid is dat moeilijk uit te leggen. Wel, uh, uh, ik kan met u gaan, hè. Uitstekend idee. Mr. Williams, bedankt voor de extra service. Graag gedaan, sir. Goedenavond, sir. Goedenavond. Goedenavond. Als het weer omslaat, het is in deze water altijd dangerous, gevaarlijk. Want de blinde klippen steken het een ogenblik een grauwe koppen boven het water uit. En zijn dadelijk daarna door een wilde zee bedolven. Nog nooit een schip aan deze geweldige samenwerking van wind en golf ontkomen. Hoe bekwaam gezagd we er ook zijn. We zullen uw waarschuwing goed in onze oor knopen. Daarom zijn we ook blij dat we juist hier in Brown hebben ontmoet. Met zo'n loods boord zullen we de gezonde Spaanse schepen wel weten te vinden. Ja, natuurlijk. kan ik ze u wijzen. Het is zes jaar geleden dat het gebeurde, maar ik weet het nog precies. Ik heb ze voor mijn ogen zien vergaan. Zijn we nog ver van de plaats verwijderd? Nou, we zijn er bijna. Daar, achter die grijze rotsen. Daar het is. Een beetje dichter bij de kust. Is de zee dichter onder de kust nu ook gevaarlijk? Mm, met het rustige weer nou, met stormjes... Dan wegwezen, Anders op rots of klippen stuk slaan je nou. Know? Ja, ja, ja, dat weten we. Ja, hier het is. hier grote kast gezonken. Just here. Hou oh, het anker klaarblots. Hier moet het zijn. Vijfde de bodem, Jaap. Ja. Als hij gelijk heeft, gaan we voor anker. Het diep moet ons de juiste plaats wijzen. Ja. vijfde ja. schipper. Hij moet niet no, Nee, No, no, no, no, I'm sure. Ik weet zeker, hier het is. Nou, ja, kalm, kalm, ik geloof je wel. Ik geloof dat hij gelijk heeft, schipper. Twaalf. Anker, uit. We liggen. hout. Hoe diep, op? Aan bakboord, tien. Zal ik ook nog even aan stuurboord pijlen? Uitstekend. En halen jullie ondertussen de duikenklok en de dregel aan dek, mannen? We moeten boven een vracht liggen. Aan beurt is het twaalf. Prachtig. Ik wil meteen een kijkje onder water nemen. Zou u daarmee niet liever tot morgen wachten? Het wordt al donker. Als jullie opschieten, kan het nog juist voor het donker is. Als we geluk hebben, kunnen we morgen direct met het eigenlijke werk beginnen. Wat gaat u met de ring doen, skipper? Daar ga ik in zitten. En dan mogen jullie het aan de gaffel buitenboord draaien... en het in het water laten zakken. Ja, maar dan loopt dat ding toch vol? Er zit geen bodem in. Nee, Teun, dat gebeurt juist niet. Dus dus u kunt niet verdrinken? Nee, maar ik zou het wel benauwd kunnen krijgen... als ik te lang onder water lig. Ja, maar goed, maar hoe weten we dan wanneer we u naar boven moeten halen? Door een zandloper, Teun. Als ik onder water verdwijn, draait de boot zijn zandloper op zijn kop... En zo gauw als het glaasje één keer leeggelopen is, moet de lokken weer opgezen. Nou, hè. Eh. Mijn krijg je er niet voor, Schipper? Alles klaar, hè, Schipper. Ja, u kunt er niet gaan zitten. Zondloper klaar, Jan. Klaar, Schipper. Zakken dan. Ik, ik snap er niets van... Loopt dat ding dan niet vol? Hé, hey, Brazen, dat is nou juist het geheim van die zware kast. Als ze zien, dan houdt de samengeperste lucht in de kast het water dat naar binnen wil, tegen. Dat, dat zou ik zelf wel eens willen zien. Ja, net iets voor jou, hè? In en, en hoeverre moeten we die knok nou laten zakken? Totdat we een blokje hout boven zien komen. Dat heeft de schipper meegenomen. En als hij ver genoeg onder water is, dan laat hij het ontsnappen. Ja, maar jij je, je dan wat zien onder water? Is dat toch pikken donker? Heb je dan niet gezien dat de schipper een brandende kaars heeft meegenomen? Het blokje hout, stop het, mannen! Stop. Uh, zou die Schipper het goed vinden als ik eens met dat ding naar beneden ging? Nee, vast niet. Maar je kunt het hem straks zelf vragen als hij weer boven is. Zeg, Zeg, Teun. Hé? Denk jij dat er hier haaien zwemmen? Haaien? Hoezo? Ben je bang dat ze de ketting van de duikerklok zullen doorbijten? Het zijn er geen ijzervreters. Hey, IJzer, het glas is leeg. Als jij denkt dat hier geen haaien zitten, dan zou ik best kunnen duiken. Duiken? Jongens, veel te Als er geen haaien zijn, durf ik best. Nou, dan moet je dat maar aan de oude vragen, hoor. Wat? nou. Oh, langzaam naar binnen is haaien. Dat gaat man. Ja, goed, joh. nou een beetje zakken. Nog een beetje. Kom maar. Zo komt de schipper uitstappen. U hebt iets gezien, schipper? Elf, jij hebt ons een goede plek gewezen. We liggen precies boven een wrak. Zullen we er een dreg aan vastmaken en er een ton aan laten drijven? Dan kunnen we morgen deze plek gemakkelijk terugvinden. Ja, maar blijven we dus niet hier vannacht? Nee, s'nachts ben ik liever op open zee. Dat lijkt me veiliger. Oh. Opschieten met die dreg, mannen. Voordat het donker is, moeten we in open zee zijn. Ah, ja. hey, Tuin. Wat kan er nou gebeuren? Er staat geen zucht in wind. Ja, je had het aan de oude moeten vragen. Nou, ja, dan had hij het misschien niet goed gevonden. Ik zou huis voorzichtig zijn, Tuin. Bind me nou maar een lijn om. En als ik dan te lang wegblijf, dan haal je me gewoon naar boven. Jij moet in alles ook je zin hebben, hè? He? Nou, waaruit? Kom mee naar het spoorsje. Ik heb al een lijn klaar liggen. Oh, je had er al op gerekend. Natuurlijk, wat jij in je bol hebt, dat hij je nou eenmaal niet ergens aan. <tie> nou, schiet op. Nou, we gaat zo weer te water. En voor hij weer boven komt, moet jij ook weer terugvinden. En al geen stomme streken uit, hè? Zakker! Je weet wat ik zeggen wil. Duiken. Ja. Ik ben al weg. Dat is toch een maar jongen. Wat kan die knaap duiken? Een snoek zou het hem niet verbeteren. Vloep en weg is die. De lijn glijdt nog steeds verder. Huh, de rommelse aap. nou wacht toch maar dat hij terugkwam. Als hij zijn ongeluk krijgt, dan zou je daar horen. Nee, hoor, Ik haal je naar boven. Ja, start op teugen. kent geen pardon. Zou je daar laten verdrinken? Hoe kom je jongen. Je bent nou lang genoeg onder water geweest. Ah, daar is die. Gelukkig, de oude is nog beneden. Nou, dat is eens maar nooit weer, hè. Ik heb van mijn leven nog niet zo'n benauwd ogenblik meegemaakt. Bij je. bij ook niet gesteund. Oh, ben jij, je bent nog brutaal ook. Zeg een stukje kleren hem, voordat de oude ons ontdekt. Ja, Teun. En? Heb je wat gezien? Ja, Teun. Ja, wat nou? Ja, Teun, ja, Teun. Heb je nog wat gezien of hij het niet? Of heb je voor niks in de angst gezeten? Nee hoor, niks ervan. Oh, je had me nog een enkele moeten doen al laten gaan. Eén ding weet ik vast zeker. We liggen hier niet op de goede plek. Nee? Hoezo dan? Nou, dwars voor onze boeg ligt een kast van de schuit. Ons anker zit er stevig ingehaakt. Maar het zal nog een toer zijn om dat los te krijgen. Nou ja, dat is van later zorg. We gaan nog niet weg. Maar wat is er met die kast van de schuit? Nou, die heeft een groot gat in de campagne. Het leek wel of het door midden gebroken was. Ik wou net wat dichter naartoe gaan en toen trok jij me ineens zo hardhandig nou, terug. Hoe moet ik dat en... nou weten? Ik stond duizend angsten uit dat er iets met jou zou gebeuren. Maar als het allemaal waar is, dan is het een mirakel. Je moet het gouden nou ouwe vertellen, nee, joh. Nee, nee, nou nog niet. Eerst afwachten wat hij ontdekt. Dat zullen we gauw genoeg weten, zei hij, hem juist weer boven water... De duikerklok hangt al boven het dek. Nou, vooruit, kom mee. Ja, nog een beetje mee naar binnen drinken. Ja. Zo, ja. En welkom mij. Dank je. Het is mis Aan deze kant is niks te halen. Admis. Gisteren lagen we toch ook op deze plek? Ja, dat dacht ik ook, maar we hebben ons bepaald vergist. Op deze plek is niks te halen. Zullen we de dreggen eens proberen? Je kunt nooit weten. Nee, dat is tijd verspillen. Uh, Lijken we het schip een vijf of tien vooruit halen? Zomaar? Waarom geen twintig achteruit? Oh ja, ik weet niet. Ik dacht. Uh... Zal ik eens uh, gewoon duiken, schipper? Duiken? Jij? Uh, veel te gevaarlijk. Uh, ja, we zullen het dieploot moeten gebruiken. Ah, ja, waarom uh. is dat nou gevaarlijk, schipper? Er zijn hier toch geen haaien? Nee, haaien zijn er niet. Maar weet jij hoe diep het hier is? Je het hoor eens diep, niet? En toch weet ik zeker dat ik het kan. Dat is. Uh... Nou, opschepperij? Uh, nee, schipper, nee. Ik wou zeggen, ik weet zeker dat hij het kan. En wat bazel je nou? Hoe kun je dat nou zeker weten? Hij heeft. Hij. Oh, nog... ik, uh, ik heb al een keer gedoken, schipper. Uh. Hoe haal je het in je hoofd zonder mijn toestemming? Wanneer is dat gebeurd? Nou, uh, zo even. Toen u met de knop onder water was. En. Uh, ik heb wel wat gezien, schipper. Zo, en wat dan wel? Een vaan of tien dwars voor onze boeg... Dat lijkt een hele grote kast. Oh, wou je daarom tien vaan vooruit halen, ten? <laughs> zullen we doen, schipper? Nee, we doen het niet. Boots, breng de sloep langs zij. Jaap, haal een en een dieploot. Ik wil die plek pijlen die Timer aangeeft. Als hij gelijk heeft, kunnen we misschien een paar dreggen aanslaan. Die brengen we dan met de sloep aan boord en proberen zo de buit binnen te halen. Teun, Janus, Kees en de kok roeien. Opschieten, mannen, in de sloep. Ja. Hey hoed, mannen, laat zien wat jullie waard zijn. Ik geloof dat er een beste kapaljouw aan zit. We schieten geen ja. steek op. Allemaal een handje helpen. Ja, ja, ja. Nee. Ja. De boot heeft het admiraal, meer schip de haak. Die vette oh. kluif laten jullie toch niet schieten? Ja. Nou, die... Uh, Kampaljouw, van jou is zeker. Toen heeft de spon erin ja, jongens. Ja. Ik zal jullie ja. even een handje helpen. Hier is je god vrij. Hey, oh. mannen. Ja. Volle graag. de. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hij komt, hij komt. Ja, daar zit beweging in. Oh, de lijn is gebroken. Dag, kabeljauw, dag terug. Oh, die krijgen we wel terug, Jan. Dan zullen die kabeljauw van jou een nog steviger hartje in zijn body slaan. Hier, als hij deze de baas blijft, dan heet ik geen pikmans meer. Daar gaat hij. Deze drek lichter was, het moet het zwaarste scheep geschud. Nou, probeer al je pak, man. Hè? Ik, ik, ik, ik ook pakt. Ja, ja. Hoor. Ja, hij hey, gelijk. Vlucht, sla de trots om de kaart zetten. Hij mag ons niet ontslippen. Ja, alleen, mannen. Daar gaan we weer. We zijn netjes gebleven. Eén drecht van Baby is genoeg. Denk aan onze dubbele gaaije. Hé. Ja, hij hey. ja. ja. ja. zit ja. hey. ja. ja. Het is of dat ding maal zo licht is. Dat is geen Joe. Dat is een snoekie. Nou, in elk geval komt er iets mee naar boven, hè. Dat is zeker. Ziet u al wat, schipper? Ja, stop eens even, mannen. Even kijken. Oh. Ja, ja. oh, het is niet veel, mensen. Ik zie niks als wier. Draai maar weer verder. Ja, ja. Nee. Dat wordt een slechte dag vandaag. Eerst liggen we op de verkeerde plaats. Dan verspelen we een van onze mooiste trekken. En dan halen we een dotje wier op. Tel uit je winst. Het is een kist, hè? Hij zit dik onder het wier. Maai de gaffel voorzichtig naar binnen en ja. zet hem op het dek. Ja, ja kom maar uit. Ja. Zo. Goed zo, goed zo, mannen. Tijger, jij dat hier er eens af, dan kan ik de kist wat beter bekijken. Eh, Jas? Oh, een ja, mooie gantje, schipper. Als dat vol zit met Spaanse dukaten, dan hebben we een goede Dat zou ik denken. Ja, zo is het goed, Tijmen. Zo kan ik het wel zien. Zeg, Jan. Huh? Kijk hier eens. Stelt dat koper op de deksel geen wapen voor? Ja, dat lijkt wel zo. Ja, uh, gooi dat hier overboord, Tijmer. Ja. En dit ook, schipper? Ja, wat sta je dan nou te huppelen, jongen? Wat heb je? Wat ik heb, schipper? Rijerst, raijerst, wat ik in mijn hand heb? Uh, doe niet zo dwaas, is een beetje wier. Dacht je mij voor de gek te kunnen nee. houden? Niks heb je, helemaal niks. Niks, niks! En is dit dan ook niks? Jullie hebben geluisterd naar het derde deel van Tijmen, Jacobs en de Zee, een vervolghoorspel voor de jeugd, geregisseerd door Wim Pauw.